de vriendelijke vogelverschrikker. Boer Gertse had in zijn Tardeveld een vogelverschrikker neergezet om de kraaien af te schrikken. Hij had een pop gemaakt van jutezakken die hij met stro had gevuld. Daarna had hij de strooie pop een oude jas en een geruite broek aangetrokken en op zijn hoofd had hij een hoed gezet met een rode band. Als het waaide, wapperde zijn jas in de wind. Daar schrokken de kraaien van en ze vlogen gauw terug naar het bos. De tarwe groeide dus prachtig in de warme zon. De vogelverschrikker was heel trots omdat het hem zo goed lukte de kraaien te verjagen. Maar hij wilde niet alle vogels uit zijn buurt houden. Hij hield veel van de leverik, die altijd zo'n mooi liedje zong, en van de lijster die zo gezellig aan zijn voeten naar wormen zocht. De kleine pimpelmees mocht ook blijven. Die ging altijd zitten en praatte dan vrolijk met hem. Op een dag zei de merel tegen de vogelverschrikker. Ik wil een nest bouwen, maar ik kan geen stro vinden. Mag ik wat stro uit je pruik hebben? Natuurlijk, zei de vriendelijke vogelverschrikker. Ook de leverik en de lijster mochten stro van hem hebben om een nestje te bouwen. Na twee dagen was de vogelverschrikker bijna kaal. Op een dag ging de ekster op de arm van de vogelverschrikker zitten. Hij staarde naar de koperen knopen op zijn jas. Wat zijn ze mooi, zuchtte hij. Ik zou zo graag mijn nest met die knopen versieren... dan zouden alle andere vogels jaloers op me zijn. Ik heb ze niet nodig, zei de vriendelijke vogelverschrikker. Neem ze maar mee. Maar toen de ekster de knopen van de jas had getrokken en de jas openviel, voelde de vogelverschrikker zich heel dwaas. Ook vroeg hij zich af of hij met een open jas en een kaal hoofd... nog wel de kraaien zou kunnen verjagen. Misschien zouden ze hem wel uitlachen. De kleine pimpelmees was heel verdrietig. Ik zou ook zo graag een nest willen bouwen... Ik heb maar heel weinig ruimte nodig. Je mag best een nest in het zakje van mijn jas maken, zei de vriendelijke vogelverschrikker. Dan kan ik ook af en toe op je eieren passen. De pimpelmees ging blij op zoek naar mos en takjes. Een dag later kwam de boer naar het veld. Hij stond stil en keek naar de vogelverschrikker. Wat zie je eruit, zei hij. Je jas hangt helemaal open. Waar zijn de knoten gebleven? En waar is de pruik van stro die ik op je hoofd heb gezet? Boer Gerritsen liep terug naar de boerderij om een stuk touw en een oude hoed te halen. Toen hij terugkwam, bond hij het touw om het middel van de vogelverschrikker. Zo, nu kan je jas niet meer openvallen, zei hij. Daarna zette hij de hoed op zijn hoofd en zei... Als er nu nog een veer op je hoed zat, zag je er helemaal netjes uit. Toen de boer weg was, vlogen de vogels rond de vogelverschrikker om zijn mooie hoed te bewonderen. Ik heb gehoord wat de boer zei, zong de leverik. Je mag een van mijn veren hebben. Ze trok een van haar witte borstveren uit en stak die achter het lint op de hoed. De merel gaf een van zijn glanzende zwarte veren en de lijster zocht de mooiste veer van zijn pak uit. En de pimpelmees gaf een klein gekleurd veertje. De merel zei tegen de ekster, jij moet ook een veer geven, want de vogelverschrikker is heel aardig voor ons. Hij heeft jou zelf zijn koper knopen gegeven. Even later zat er op de hoed van de vogelverschrikker ook een glanzende blauwgroene staartveer van de ekster. Na een paar dagen kwam de boer terug. Hij keek heel verbaasd naar de veren op de hoed. En toen hoorde hij in de zak van de vogelverschrikker het geschilp van kleine pimpelmeesjes. Jij bent een rare vogelverschrikker, lachte de boer. Je moet vogels verjagen en geen vriendjes met ze worden. Maar vooruit, het is mijn eigen schuld. Ik heb je tenslotte alleen maar gevraagd om de kraaien uit het tarweveld te verjagen.